7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een brand in het centrum van Den Haag is afgelopen nacht een dode gevallen. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de drie is zwaar gewond. De brand brak in de loop van de nacht uit op de eerste verdieping van een portiekwoning. Volgens de brandweer was het een heftige brand en konden brandweermannen er moeilijk bij. Inmiddels is het vuur onder controle. 17 bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen in een politiebureau in Den Haag. De VS verdenkt een Turks-Nederlandse man van het steunen van een terroristische groep. Hij zou geld hebben ingezameld voor de islamitische beweging van Oezbekistan en mensen hebben geronseld. Hij kan een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar krijgen. Supermarkten en drogisterijen stunten steeds meer met aanbiedingen. In de eerste vijf maanden van dit jaar draaiden supermarkten voor 20% op aanbiedingen. Bij drogisterijen was het ruim 40%. Volgens marktonderzoeker IRI is dat een record. Het gaat vooral om acties als 1 plus 1 gratis en tweede voor de halve prijs. Het aantal aanbiedingen neemt zo sterk toe door de grote concurrentiestrijd tussen de supermarkten en winkels. Rond vier uur zijn de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. De mensen die de 50 kilometer lopen verschenen vanochtend vroeg als eerste aan de start van de 99e editie. Aan het grootste wandelevenement ter wereld doen dit jaar deelnemers uit 60 verschillende landen mee. Ruim 42.000 mensen hebben hun startbewijs opgehaald. Het is nog wel de vraag of ze allemaal meedoen, omdat sommigen nog afhaken bij slecht weer. Het weer eerst zwaar bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Geleidelijk, geleidelijk trekt de neerslag weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. De komende dagen blijft het licht wisselvallig met af en toe zon. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet druk op de weg in de Randstad, maar er staat wel veel op de A15, Rotterdam naar Europoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Pernis en Spijkenisse, 5 kilometer. Twee rijstoken zijn dicht, maar de Berger is al ter plaatse. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker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 With you through all time Pray. For those who believe I will say Macarena, eh Macarena, hala tu cuerpo, alegría, Macarena, De tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas, hala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh Macarena.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 Tu cuerpo la alegría cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, eh, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh.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 Je t'es prêt à graver ton image. Allons benoît sous mes paupières. Afin de te.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 ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Voi che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più. 6.9 ZFN